Dat dat in handen was gekomen van Nova, was het ministerie dus niet bekend. Een touringcar met Duitse vakantiegangers is verongelukt. Twee mensen kwamen om het leven, de buschauffeur en een begeleider. Vier anderen raakten zwaar gewond. De bus botste op de snelweg A6 in Fleurville in het oosten van Frankrijk op een vrachtwagen. De bus met vooral jonge vakantiegangers was onderweg van Spanje naar Keulen. Zo'n 280 passagiers van de veerboot die gisteren zonk bij de Filipijnen worden nog vermist.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 Op hollandtour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar hollandtour.nl. Door, schrijf je met OE. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Toer, schrijf je met OE. Radio 1 VPRO. Woord Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is inmiddels het laatste uur voor ons van deze week... met daarin een bijdrage van Telejak NOT. OT. Zoals u misschien weet is dat al enige tijd geleden opgegaan... in een fusie met NPS en RVU, dus nu kort gezegd NTR. Het is een aflevering van Verre Verwanten van december 2007... Programmamaker Ben Kolster is vanuit Museum De Gevangenpoort in Den Haag... in gesprek met conservator Marco van Balen en historicus Paul Knevel... over de geschiedenis van deze oudste gevangenis van Nederland. Aan de orde komen onder meer de hardheid bij de rechtspleging in die tijd. De openbare execu executies, beroemde gevangenen uit het verleden... en het drama van de dubbele moord op de gebroeders De Wit... op 20 augustus van het rampjaar 1672. We krijgen ook een rondleiding door de gevangenpoort. Dus een uurtje luistergeschiedenis en soms zelfs ontluisterend... gezien de martelkamers waar radiomaker Ron Flens levendig verslag van doet. Luistert u naar Verre Verwanten. Goedemiddag, dit is Verre Verwanten. Verre Verwanter gaat uh, iedere week naar interessante historische plaatsen of leuke musea... waar nog veel te zien is van de rijke geschiedenis van Nederland. En vandaag zijn we te gast in een gebouw dat vele malen het middelpunt van belangrijke gebeurtenissen is geweest. Gebeurtenissen die ons land op zijn kop hebben gezet. Dat gebouw is de Gevangenpoort in Den Haag. En ik ben ook niet alleen, ook vandaag niet in deze gevangenis... want verslaggever Ron Flens is inmiddels al uh, achter de tralies... of ervoor aan het rondkijken. Ron, waarbij op dit moment? Nou, ik loop hier door een heel uh, sinistere gang... in, in de min of meer de kelders uh, van het uh, museum... En dat is ook een heel oud gedeelte uit de 16e eeuw. En dan kijk ik naar binnen door hele zware tralies... Uh -huh. van een uh, gevangenis uh, uit die tijd, de 16e eeuw... met een dikke houten deur. Het is allemaal hout hier en, en staal. Je, kan je het wel laten horen? Hoe je... Kijk, dat klinkt al heel zwaar. Ja, ja. En uh, ik ben hier ook met uh, Freek Plasmeijer. En uh, we zien hier een, een, een gevangenis van, pff, nou, vier bij vijf, denk ik. Hoeveel mensen zaten hier nou in die gevangenis? Hier konden ze in drukke tijden 10 tot 15 man tegelijkertijd in kwijt. Ja. En in de hoek zie je zo'n uh, een, of een wc met zo'n deksel erop. Ja, dat klopt. Daar euh... gingen ze allemaal op. Dat, kon, uh, ja, dat werd door iedereen tegelijk gelijk, of? Ja, en er hangen kettingen aan de muur waar ze ook nog vastgezet konden worden. Nou, dit, is, dit belooft veel, Ben. Kortom, je bent in een, echt een hele gezellige omgeving, dat ja. hoor ik al. Dankjewel, Ron Flens, tot straks. Ja, en ik zit uh, deze middag voor uh, Verre Verwanten... in de zogenaamde raadskamer van de Gevangenpoort... aan het Buitenhof in Den Haag. En mijn gasten hier in deze fraaie kamer zijn... historicus Paul Knevel, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en Marco van Balen, conservator van de Gevangenpoort. Heren, welkom in Verre Verwanten. Uh, meneer Van Balen, uh, de raadskamer, wat is dit voor, voor een kamer? Waar werd die voor gebruikt? Die werd gebruikt uh, zodat de rechters die eigenlijk in de ruimte hieronder, de examineerkamer. Uh, hun, hun vonnisvelden, hun uitspraken deden, hier in braat konden gaan. Dus men trok zich hier terug achter de schermen... en ging dan uh, wijze beslissingen nemen. Ja, uiteindelijk dan werd hier het vonnis definitief uh, ja. overwogen en vastgesteld. Ja, meestal was dat al gebeurd, feitelijk. Maar dat, dat behoorde... het was ook een beetje een rituele dans, denken we. Dat men toch nog even in de achterkamertjes dan alle puntjes op de i zette. Ja, ja. En dan kreeg je te horen. Paul ja. Knevel. welke gedachten... Wij kennen elkaar dus, zeg maar, je en jij. Uh, welke gedachten kwamen bij jou op toen je hier uh, een half uur geleden... dit gebouw binnenkwam? Nou, twee. De eerste was een jeugdherinnering. Ik ben hier uh, ooit natuurlijk als kind, zoals zoveel, denk ik, uh, met mijn vader geweest. En heb mij uh, in diezelfde gang, waar nou net de verslaggever stond... ook verbaasd en verwonderd over uh, hoe dat in de vroege tijd uh, toeging. En uh, ja, dit blijft dan toch altijd een beetje met je meedragen... De tweede kant is natuurlijk dat als je Ook later... die bijlen waarschijnlijk. Die ja, ja, zwaarden, die. ja, die zwaarden. En ik weet ook nog wel, het meeste indruk maakte toen het uh, druppel-effect. Uh, dat was in een van die gevangenissen... Uh, was een van de straf dat je telkens zo om de zoveel seconden... Gruurlijk, een druppel he? water ja. op je hoofd ja. kreeg. En daar heb ik geloof ik nachten niet van geslapen. Uh, omdat ik natuurlijk ook een stoute jongen was in die tijd. Dus toen ben dus ik je geschiedenis gaan studeren, Toen ben ik geschiedenis ja. gaan studeren. En ja, dat leidde natuurlijk toch weer tot hele andere associaties. Dan zijn er uh, twee associaties. Dat later ben ik gaan begrijpen hoe dat dat systeem een beetje in elkaar zat van die vroegmoderne tijd. Dus dan kijk je er weer iets anders tegenaan. En, ja, en verder zijn het natuurlijk, uh, de, de, ja, is dit hele gebouw verbonden... met een groot aantal uh, belangrijke ja. gebeurtenissen... waar vooral de moord op de gebroeders de wit wit eentje is... waar ja. je eindeloos uh, weer aan denkt als je hier voorbij komt. Daar dus zullen we het zo dadelijk uitvoerig over hebben, uh, Marco. Uh, uh, even in vogelvlucht de geschiedenis van mm -hmm. de gevangenpoort. Hoe lang zijn hier al mensen vastgezet, uh, gestraft, gemarteld, wat al niet? Nou, heel lang. Uh, ook al heel lang niet meer. We weten dat de gevangenis in 1825 formeel ophoudt te bestaan. Dus dat uh, wat op dat moment toch al minimaal zes eeuwen... Uh, nee, vier eeuwen, pardon. Toen was die echt uit de tijd, de... Die, ja. die, poort, die gevangenpoort. Formeel, officieel weten we dat in 1425 hier voor het eerst iemand is opgesloten. Echt boven de poortdoorgang, dus in de, in de, in de bovenliggende ruimte. Uh, dan is het hele complex ook veel kleiner. Dan gaat het eigenlijk alleen om dat poortgebouw. Uh, waar op de begaande grond links, als je zeg maar, binnen het grafelijk gebied denkt... Uh, dus naar de loopt vanaf het binnenhof aan de linkerzijde... Uh, zat woonde de poortwachter, een zeg maar, mm -hmm. cipier. En die gaat op een gegeven moment ook zeg maar, op de, de ruimte daarboven. Wordt iemand opgesloten. En voor ons beeld, echt, het hoorde allemaal bij wat we hier ja. uit het raam aan de overkant zien. Uh, de, de gebouwen van het binnenhof ja, met absoluut. de ridderzaal. Dat was één complex. Dat was één complex. En het is zelfs ook nu nog zo dat, dat de gevangenpoort... nou ja, bijna heel Nederland kent het. Omdat hij daar ooit op met schoolreisje of met zijn ouders of met zijn vader... of wie dan ook geweest is. Maar het behoort ook echt tot de top 100 monumenten van Nederland. En dan wel in de context met het gebouw van het Binnenhof. Want daar hoort het eigenlijk bij. Maar Omdat er in de 20e eeuw een aardig wat is afgebroken... om doorbraken te forceren... En om moderne, de tram er doorheen te, te laten. ...voor moderne ja. verkeersstromen. Uh, is, die, is die samenhang een beetje verstoord. Ja. Maar het hoort dus eigenlijk bij het binnenhofcomplex. Ja. Paul Knevel, terug naar die, uh, die strafrechtspleging in, uh, in, de, in de 15e en de 16e eeuw. Uh, als kind gruwde je er al van, maar dat was ook heel hard beschrijven. Hoe, hoe werden mensen verhoord uh, en gevangen gezet, gemarteld... Ja, nou, ik denk dat je, dat je daar toch voorzichtig en genuanceerder toch over zou moeten denken. Kijk, het, uh, wat, wat het eerste wat je zou moeten doen... is het, het moderne idee van een gevangenis even weglaten. Uh, de gevangenissen hier uh, die zijn heel duidelijk onderdeel van uh, het hele juridische proces. Dus je zit hier zolang dat proces gaande is. En dat is niet een straf op mm -hmm. zichzelf... maar is vooral om te zorgen dat je niet weg kan lopen. Mm -hmm. uh, dan moet je vervolgens bedenken dat uh, nou ja, uh, dat hele systeem wel met allerlei regels omgeven was. Dus uh, daar was iets gebeurd gebeurt. En dan begon het met uh, dat daar eerst eens duidelijk van moest zijn dat er iets aan de hand was. Dan moest de advocaat fiscaal, of de aanvankelijk is dat de procureur-generaal, maar later wordt dat de advocaat fiscaal, die weer bijgestaan wordt door deze procureur-generaal, die moet dus duidelijk melden aan het Hof van Holland, want daar is deze gevangenis voornamelijk mee verbonden, dat er een, uh, een crimineel feit heeft plaatsgevonden. Als dat inderdaad geaccepteerd wordt, wordt het door, door het Hof van Holland, dan kan dat onderzoek gaan beginnen, dan kan iemand gearresteerd worden. Vervolgens vindt er een verhoor het is dus toch wel iets van reglementen, ja. van, van, van rechtsstaat. zeker, want dat verhoor dat, dat heeft vooral als bedoeling... om uh, een bekentenis los te krijgen. Als die bekentenis niet lukt... en er worden ook allerlei getuigen bijgehaald... en het lukt niet om een echte bekentenis te krijgen... dan kan onder voorwaarden... Uh, besloten worden om er in ieder geval tortuur toe te passen. Dan komt de pijnbank pas om de hoek kijken. Uh, en dat kan ook alleen maar voor zaken waarbij ook uh, de doodstraf geëist uh, zou kunnen worden. Ja, ja, dus... En dan betekent het dus dat ja, dan opnieuw het Hof van Holland erover moet uh, uh, beraadslagen. Die moeten besluiten dat ze daarmee eens zijn. Dan uh, vindt inderdaad de tortuur plaats. Wat ook weer allerlei uh, regels kent en een bepaalde zwaarte. Ja, want dat beeld wat we hebben, dat, het er toch, dat je van de straat af geplukt werd, een soort halve terreur staat, uh, misschien kun je aanvullen, nou, dat, dat, dat beeld is, is eigenlijk overtrokken. Dus. Dat is overtrokken. Uh, ik denk wel vanuit het vroege 21 en eeuwse perspectief... wat wij hier tenminste in West-Europa hebben, vinden wij het redelijk onmenselijk. Uh, daar kun je persoonlijke mening over hebben. Ik Persoonlijk ben ik mening dat het ook zo is. Ja, als je het ziet wat uh, jullie hier beneden allemaal hebben ja, staan. Dat... dat wil je niet meemaken. Uh, dat merken we ook overigens aan bezoekers. Hoor. Er zijn genoeg mensen die willen eigenlijk geen stap te veel zetten. Want die vinden al bij voorbaat het zo uh, aanstootgevend... Het idee alleen al, laat staan die spullen beleven. Mm. En die ruimtes. Want als je die cellen ingaat, ja, dan maak je echt een reis in de tijd. Um, maar ik denk, je moet het ook zien in zijn tijd. Dus laten we zeggen, waar Paul het ook over heeft. Die 16e eeuw zelfs. Nou ja, het loopt eigenlijk door tot eind 18e eeuw. Vroeger 19e eeuw zie je al dat het een beetje begint te kantelen. Onder invloed van het verlichtingsdenken en mensen opvatting over. Dan vindt men eigenlijk al dat dat niet meer dat kan. Dat dat niet nee. meer kan. En dan zie je dat men zeg maar, toch meer overgaat naar een echt cellulair stelsel. Dat mensen worden opgesloten. Uh, als vorm van bestraffing. Dus niet, wat, wat Paulus zegt, wat hier gebeurde, voorarrest. En eigenlijk het traject van waarheidsvinding. En er werden eigenlijk amper mensen opgesloten. Daar moest men een hele goede reden voor hebben. Omdat hij uh, iets had gedaan waar je hem niet voor kon doden. Ja. Of dat je niet wilde dat hij weer de samenleving maar Het was eigenlijk een soort huis van bewaring als voorbereiding... op het proces dat, uh, dat hier bij het Hof van Holland uh, uh, dan zou volgen. Uh, we praten zo dadelijk verder. Ja. Oops. Noorse zangeres Maria Mena was dat. This bottle of wine. En ik ga weer naar Ron Flens rond, want jij bent nu op een hele gezellige plaats aangekomen. Hè? Ja, je hoort het. De kettingen hangen hier aan de wand van de muren van de martelkamer. Uh, ik, ik heb het ook heel koud, want je ziet hier al hele heftige apparaten, ook aan de muur. Uh, Freek Plasmeer van het museum. Uh, dit, ik zie een duimschroef. Waar konden gevangenen nog meer mee onder druk gezet worden? Uh, scheenklemmen, enkelklemmen, alle botten konden gebroken worden. Uh, er is een rekpaal waar mensen uit elkaar gerekt kunnen worden. Ja, want dat is hier, dat zien jullie voor ons, een paal. Daar zit een soort uh, ijzeren uh, houder aan. In die houder dan werd je ingezet, vastgeklemd. Ja. En, en wat gebeurde er dan met je? Uh, dan werd je stevig vastgezet, werd je bovenlichaam uit elkaar gerukt. Tot je zei van... Uh, tot je bekende. Ja, inderdaad. Wat moesten gevangenen hier bekennen dan? Waar, waarvoor werden ze gemarteld? Uh, wat hier berecht werd, waren allerlei misdaden tegen de overheid. Het kon stroperij zijn op het terrein van de graaf, uh, landverraad, valse munterij, dat soort dingen. Dus ook als je een appel uit de tuin of het landgoed van de graaf uh, jatte, dan kon je gemarteld worden? Ja, dat kon. Als je niet wilde bekennen, dan kwam je hier werd je gemarteld. Hier zien we ook nog een, een touw aan het plafond hangen. Wat gebeurde daarmee? Dat is een palei, daar word je aan opgehangen met ruggelingsgebonden armen. Rukken ze je schouders uit de kom en hangen ze wat gewicht aan je voeten... om het wat uh, zwaarder te maken. Het is ongelooflijk dat dat gebeurde in Nederland in de 16e, 17e eeuw. Dat klopt, dat is uh, ja, weinig bekend. Men denkt daar niet zo bij na, maar tot 1798 werd er gemarteld tijdens processen. Dan zien we aan de muur een uh, tekening hangen... Daarop zie je een man die ligt op een, uh, op een tafel. Wat gebeurt er met die man? Die uh, krijgt water in de mond gegoten net zolang tot zijn uh, buik opzwelt. En daarna beginnen ze daarop uh, te slaan. Dat is buitengewoon pijnlijk. Daarachter zit een man en die schrijft iets op. Wat doet die man? Nou, mocht er een uh, antwoord uh, gegeven worden op de vragen van de rechters... dan schrijft die man dat antwoord netjes op. Het was eigenlijk een invuloefening? Ja, eigenlijk wel. De antwoorden konden gewoon ingevuld worden bij de vragen. Ja. Ja. En dit is de roe van Zwarte Piet die hier ligt. Wat is dat? Daar lijkt hij op inderdaad, maar deze dingen werden nat gemaakt met zoutwater... en daarmee werd hij op de blote rug geslagen. Nou, dit geheel was minder uh, toegankelijk voor de luisteraar, maar het is gebeurd ja, in Nederland. absoluut rond Flens, maar met mate begrijpen we van uh, Paul Knevel. Ik ben weer terug in de, in, in de Raadskamer met inderdaad historicus Paul Knevel... en conservator van de gevangenpoort Marco van Balen... Um, als ik uh, even twee grote episoden uit de 17e eeuw uh, naar voren mag halen... Uh, het einde van de raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en daarna van zijn latere collega Johan de Wit, uh, Paul Knevel. Uh, Johan van Oldenbarnevelt is hier tegenover op het Binnenhof geëxecuteerd. Heeft hij ook hier gezeten in, in afwachting van die executie? Nee, hij heeft nooit hier in de gevangenpoort gezeten. Hij heeft in de Kastel Nijen gezeten. Dat was een uh, ander gedeelte van het Hof van Holland. Uh, dat was een plek die ook veel... Ja, veel meer geschikt was voor, uh, laten we maar zeggen... mensen uit de betere stand. En bovendien was dat ook een plek die veel minder meteen uh, heel... Uh, ja, als je hier zat, dan was je echt als crimineel en uh, stond je bekend... en als verdachte, terwijl je in die kastelnijen zat... dan was er nog enige mogelijkheid dat je het misschien niet gedaan had. Mm -hmm. uh, en een tweede wat je zou moeten bedenken is dat uh, Olde Barneveld uh, berecht is... door een speciale rechtbank die door Maurits in het leven is geroepen. Uh, en dat betekent dat het dus aan de juridictie van het Hof van Holland werd onttrokken. Dus dat hele Hof van Holland heeft er niks mee te maken gehad. En uh, dat geeft ook het bijzondere van die terechtstelling van Olde Barneveld aan. Uh, wanneer er natuurlijk een, een, ja, een hele ingewikkelde uh, situatie in de Republiek ontstaan is... Waar twee van de belangrijkste ambtenaren, eigenlijk de twee grote politici... van de 17e eeuw, van het begin van de 17e eeuw, tegenover elkaar komen te staan. En er eigenlijk geen mechanisme is om dat op te lossen. En dan uh, wordt door Maurits besloten dat dit een speciaal geval is. En hij kon dat doen vanuit zijn positie? Ja, hij kon dat doen omdat hij uh, min of meer heel handig gespeeld had... om um, te zorgen dat hij in de staten-generaal uh, een meerderheid achter zich had gekregen. Een en vervolgens Beetje Ja, het is een koep wat hij gepleegd heeft. En hij vervolgens via die staten-generaal de Staten van Holland uit elkaar gespeeld... en heeft vervolgens iets besloten buiten de Staten mm. van Holland om... waarbij eh, nou ja, de, de opvattingen nogal verdeeld waren of dit kon... en of dat eh, allemaal wel helemaal binnen de regels was. Ja. Opmerkelijk de rol van de Oranjes daarin. Ik vind het aardig om dat even als inleiding op wat er later die eeuw gebeurde... naar voren te halen. Overigens ook weer, eh, Marco van Baal, het geeft het hart aan van dit gebouw... Ja. vlakbij het regeringscentrum, ook toen al, hè? Ja, absoluut. Eh, zeg maar toch een paar zwarte passages in onze geschiedenis die, die velen toch wel kennen... Uh, middels kunstwerken of gewoon vanuit de verhalen... die hebben zich hier afgespeeld. En het interessante vind ik ook is dat als je hier werkt... dat je dagelijks nog beleeft dat die plek niet alleen geschiedenis is... maar dat het hier nog steeds politiek wordt bedreven. is we op een andere manier gaan we nu met elkaar om... Maar, de uh, macht is altijd rond, uh, ja, rond die dit hofdrijver. vierkant gebleven, zou je kunnen zeggen. Ja, en de, ja, de namen veranderen, de verhoudingen veranderen ook. Hè. Er wordt toch uh, Bij wet in de loop der tijd wordt het anders georganiseerd. Uh, maar feitelijk, uh, soms zeggen we wel eens... het is echt een openluchtmuseum hier... maar ja, de politie zou dat liever niet horen. Want Dat bedoel ik dan ook ah. niet als kritiek naar de politiek toe... maar je loopt hier echt op historische grond... die nog steeds actueel uh, uh, gebruikt ja, wordt. Ja, En dat ja. geldt, dat geldt uh, voor alle gebouwen, maar zeker hier voor de gevangenpoort... Uh, Paul Knevel, dan het beroemde rampjaar. Iedereen heeft het wel ooit meegekregen op school. s 1672. Toch even in vogelvlucht. Hoe kreeg de republiek het, ik zou bijna zeggen, in godesnaam voor elkaar... om in oorlog te raken met Europese landen als Engeland, Frankrijk... en Duitse bisdommen, et cetera? Ja, nou, je zou je bijna kunnen afvragen... hoe hebben ze het nog zo lang kunnen uithouden zonder in de oorlog te raken? Je moet heel goed bedenken dat die republiek... in de eerste helft van de 17e eeuw een grootmacht geworden was... Op eigen kracht deels, maar deels ook omdat juist Frankrijk en Engeland ontzettend intern verdeeld waren en zelf allerlei problemen hadden. En op het moment dat zowel Engeland als Frankrijk oord op zaken hebben gesteld, ja, is het bijna onvermijdelijk dat deze twee landen zich op de rijkste concurrent gaan richten, de Republiek. Uh, wat Johan de Wit, die op dat moment uh, de raadpensionaris is... en eigenlijk het buitenlandse beleid uitstippelt... heel lang uh, niet voor mogelijk heeft gehouden... is echt dat ooit Engeland en Frankrijk gezamenlijk iets tegen de Republiek zouden kunnen doen. Een politieke hij had er wat... misrekening? Ja, je zou, met de kennis van achteraf kan je dat zeggen. Maar Hij ging heel erg uit van dat mensen rationeel handelden. En dat het voor beide eigenlijk niet, uh, dat dat niet heel erg verdienstelijk... of niet heel erg uh, gunstig zou zijn... om gezamenlijk iets tegen de Republiek te beginnen. Daar heeft hij zich verkeken op. Hij heeft daarmee de geluiden die er wel kwamen... dat er vanaf 1670 toch een geheim verdrag was... waarbij Engeland, uh, de, de Engelse koning en de Franse koning... toch eigenlijk gezamenlijk hadden afgesproken dat ze die republiek is gingen verdelen. Dat heeft hij eigenlijk daardoor nooit serieus genomen. Uh, en dat betekent dat als het in 1672 gebeurt... aangevuld door uh, dan ook nog de bischop van Münster... Uh, dat hij dan eigenlijk met een hele slechte militaire organisatie ervoor staat. En uh, ja, dan gaat het heel snel. Dus dan komen er van drie kanten een aanval. Uh, die militaire aanval die is een groot succes voor de tegenstander. Uh, het blijkt dat de vloot zich nog wel redelijk kan handhaven... maar dat het leger... Maar eigenlijk kun je heel zeggen... erg een slechte staat is. En ja, binnen de kortste keren komen de Frans tot uh, ver in Utrecht. Je kunt zeggen, Paul, dat dan de totale defensie van de Republiek uh, in, instort... Hij wordt daar, als het ware, het slachtoffer van hoe dat gaat... horen we zo dadelijk graag van jullie beiden. Maar hij wordt dan ingesloten, uh, weer hier in de gevangenpoort... en in die kamer waar hij heeft... Nou, niet uh, Johan de Wit, hoor. Dat uh, is zijn broer Cornelis. Zijn broer Cornelis. Ja, ja, ja. Maar Cornelis, die, uh, zijn naam is nog, uh, nog niet gevallen... maar ook belangrijk op de vloot en overal. Mm -hmm. Die wordt dan hier ingesloten. Uh, Ron, jij bent in die kamer, hè? Nou, ik sta nog voor de deur van de kamer... waar uh, Cornelis de Wit uh, heeft opgesloten gezeten. Meneer Plasmeijer, open u de deur maar. En dan gaan we naar binnen. En, nou, Dit is toch een behoorlijke uh, kamer. Dit is beter dan een uh, galjon hier beneden. Dat klopt. Niet alleen is het veel ruimer. Uh, dit is ook een eenpersoonscel. Dus hij zat hier alleen. In de hoek staat een, uh, een groot bed, een lekker bed ook nog. Ja, dat is een comfortabel bed. Er was ja. hier meubilair. De... En, uh, een open haard. Precies, mocht het koud zijn, geen probleem. Een toiletje ook weer, een bankje. Ja, toilet hoef je met niemand te delen. Yes. Wat was hier nou nog meer aanwezig? Uh, een goed te eten bijvoorbeeld. Ja, eten en drinken, dat kon je bestellen wat je maar wilde eigenlijk. Eigenlijk uh, best luxe, een luxe gevangenis. Ja, dat was dan ook een, een cel speciaal voor rijke gevangenen. Maar uh, wat er gebeurde met hem, dat is natuurlijk uh, minder uh, luxe. Want op, op die dag kun je naar buiten kijken en dan uh, zien we de straat. Maar uh, hij zat hier, wat gebeurde er toen? Ja, het uh, volk dat liep te hoop bij de gevangenpoort. Uh, en, en was hoe zien... moet ik me dat voorstellen? Een, een grote meute uh, joelende mensen, uh, ongetwijfeld flink wat alcohol uh, in het spel. Het was ook een, een warme zomer. Uh, overigens, er is uitzicht op het schavot van Den Haag door het raam heen. Dus ook dat was te zien. Uh, en de mensen wilden bloed zien. En dat riepen ze ook. Heeft hij uh, angstpeentjes gezweet hier, denkt u? Of was het een koele kikker? Het was een vrij koele kikker, maar uh, de moed zonk hem wel in de schoenen... op het moment dat dit uh, fout ging. Ja, want we kijken hier door het raam heen. Daar is nu druk verkeer, daar rijden trams en, en auto's. Maar hier was op een steenworp afstand, eigenlijk, op 50 meter afstand... het zogenaamde groene Zootje. Hè? Ja, dat klopt. Dat was het uh, Schaffold van Den Haag. Executies werden daar uitgevoerd en daar heb je prima uitzicht op. En dat is ook de plek waar uh, Cornelis en zijn broer Johan uh, geëindigd zijn. Uh, dat geschreeuw van het, van het volk hier beneden, klommen ze ook tegen de muur op? Of, wat, of gooiden ze stenen of zo? Uh, voor zover we weten is er niet tegen de muur opgeklommen. De poort werd nog wel bewaakt, maar ook de bewakers zonkten moeten moed in de schoenen op die dag. Want hoe lang zat Cornelis hier al? Hij heeft hier uh, twee weken gevangen gezeten. Nou ja, dat was, het, het volk hier was niet te houden, hè? Dat klopt. Er was uh, weliswaar ruiterij aanwezig in Den Haag... maar die werden weggeroepen op een uh, vals gerucht en konden niet meer ingrijpen. Dus uh, ze waren aan de leeuwen overgeleverd eigenlijk. Toen zijn de broers eigenlijk... Gepakt, maar Johan, waar was die op dat moment dan? Johan de Wit? Johan was zijn uh, broer Cornelis hier komen bezoeken. Johan woonde hier op Steenworp afstand uh, vandaan. En uh, ja, samen zouden ze eigenlijk Den Haag verlaten. Maar zover is het nooit meer uh, gekomen. Want uh, wat is er toen gebeurd? De bevolking beukte uiteindelijk de deuren open van de gevangenpoort, poort... stormde de trappen op, sleurde beide broers naar buiten. Dus die kwamen hier, het deurtje waar wij net doorheen gekomen zijn... die kwamen hier naar binnen toe? Ja, de bang geworden bewakers durfden niks meer te doen. En men is de kamer binnengestormd en heeft ze allebei mee naar buiten genomen. Dat ging hardhandig? Dat ging behoorlijk hardhandig. En um, ja, eigenlijk zijn ze hier pal voor de deur al aan hun einde gekomen. Ja. Ja, de een door musketschoten en de ander is door de kolven van geweren omgekomen. Ik heb wel plaatjes misschien ook dat ze opgehangen zijn en geveeld zijn ook, hè? Dat klopt. Ze werden meegenomen naar het schavot, ondersteboven opgehangen... en hun lichamen werden uit elkaar gescheurd. Mensen begonnen zelfs handel te drijven in lichaamsdelen van de gebroeders. Hoe is het mogelijk hè, dat de bevolking zo woedend was? Ja, je verwacht niet dat dat in Nederland gebeurt. Maar het was een buitengewoon angstige situatie, zoals gezegd. Alcohol, uh, warme temperaturen en ja, dan is het een uh, ja, recept voor chaos. Ja, Ben, uh, je hoort het. Wij hebben steeds niet zulke uh, prettige mededelingen vanuit uh, de locatie. Uh, dat is inderdaad zo. Hè? Maar aan de andere kant, uh, Ron, jij staat in, in die ruimte... waar die beide mannen, die beroemde Nederlandse politici van de 17e eeuw... echt uh, ook zelf geweest zijn en waar ze hun laatste uren hebben beleefd. Dank je, Ron Flens. We zitten weer in die raadskamer, zijn weer terug. Iets terzijde van uh, dat cellengedeelte. Zouden wij het gepeupel, het volk, het oranje volk... hebben kunnen horen, jullie hier? Nou absoluut. Uh, wij zitten echt een paar meter van het trappenhuis... waardoor de gebroeders de Wit zeg maar, naar beneden zijn gesleurd waarschijnlijk. Achter deze hoek? Ja, en dan nog ja. een trapje af en dan rechtsom. Ik kom je in een ander trappenhuis, het trappenhuis wat bij het cellencomplex hoort. Want wij zitten eigenlijk in het gerechtsgebouw wat daar in Haaks op staat... Dus, uh, ja, en en dat, 3, ziet uit, ja, denk. dat ziet er nog ja. net zo uit? Ja, ja dat ziet er nog net zo uit. Ja, er is natuurlijk wel wat uh, onderhoud gepleegd in de afgelopen eeuwen. Zeker in de tijd dat het museum is gehoord. Maar ja, je loopt daar door een, door een 16-jaars strappenhuis. Ons Echt meet. aanwezig, ja. ja. Uh, Paul Knevel, toch weer even terug uh, waar we gebleven zijn. Naar Cornelis de Wit. Uh, even, wie was hij, de broer van Johan, maar waarom kwam hij hier gevangen te zitten? Nou, de broer van Johan, de oudere broer. Wat uh, wel interessant is om te weten. Want dat betekent dat hij eigenlijk de erfgenaam van de De Witte-dynastie was. En hij had dus eigenlijk de echte politieke ambten. Terwijl Johan De Witt als raadpensionaris eigenlijk maar een ambtenaar was. En uh, Cornelis De Witt een echte politicus. Mm -hmm. uh, dat was een tweeënheid geworden. Die twee hebben heel nauw samengewerkt. En hij is hier terechtgekomen, Cornelis De Witt. Omdat er um, een uh, barbier die hij nog kende van zijn tijd als ruwaard dus van, van Putten, die uh, beschuldigde Cornelis de Wit... dat hij uh, hem benaderd had, dus uh, deze tichelaar benaderd had... om de prins te vermoorden. En hij is vervolgens dus met een verhaald, complot Een complot. En uh, hij is dus inderdaad, dat bleek al heel gauw, uh, op bezoek geweest... in Dordrecht bij het huis van Cornelis de Wit. Daar hebben ze met elkaar gesproken. Niemand weet wat daar precies gezegd heeft. Cornelis de Wit heeft altijd ontkend dat hij dat natuurlijk gedaan heeft. Die zegt meer, ja, deze man stond opeens op de stoep... had een vaag voorstel en ik heb hem wegstuurt. Uh -huh. Die Tegelaar begon vervolgens het verhaal te vertellen... nee, ik ben opgeroepen om of ik alsjeblieft de prins zou willen vermoorden. Ja. Nou, dat was het, uh, de aanwijzing om hem hier naartoe te halen. Uh, aanvankelijk lijkt het erop dat uh, de rechters eigenlijk uh, dat ook een heel onwaarschijnlijk verhaal vinden. Waarom zou Cornelis de Wit zo'n onbetrouwbare barbier... die ook al zelf een paar keer veroordeeld was, heel onbetrouwbaar sujet... waarom zou je die nou benaderen om zoiets gevaarlijks te doen... als een moordpoging op uh, Willem de III? Er was geen politieke ratio. Eigenlijk om dat te doen. Als je kijkt naar het moment, je beschreef het net al, waarin het land was aangevallen door vier machten: de oorlog verloren, de Fransen hier bijna bij, spreken voor de Poort van Den Haag. Uh, werden zij politiek uh, de zondebokken voor, voor deze verloren oorlog? Jazeker. Dat, dat is een van de verklaringen natuurlijk ook wat er gebeurt. Dus je kunt het op uh, drank misbruiken en op een warme dag spel stoppen. Ja, dat maar is een Nou ja, er speelt een demonisering op een hele grote schaal. Ja. Wat er dus in die zomer van, uh, van 1672 gebeurt, is dat dat hele systeem instort. Dat de gebroeders De Wit uh, daarvan de schuldigen uh, worden bevonden. Dat er overal pamfletten verschijnen waarin opgeroepen wordt om dit onkruid toch voor altijd te vernietigen. Uh -huh. Echt, er wordt letterlijk opgeroepen van, maak er een eind aan. En dat proberen ook een aantal mensen. Uh, in juni uh, 1672 ja. wordt er een eerste moordaanslag op Johan de Wit uh, gepleegd, hier vlak buiten, door een regentenzoon, Jacob de Graaf, waarvan zijn vader bovendien ook raadslid van het Hof van Holland was. Die Jacob de Graaf wordt er dood veroordeeld. Dan is het nog, lijkt de wit het allemaal nog in handen te hebben. En dan eigenlijk in die augustusmaand slaat het helemaal om. En is het duidelijk dat niemand meer de, de Witte wil stonden. Ja, En in hoeverre heeft de, de stadhouder, de prins van Oranje, Willem III... die de andere machtspartij was, die op de achtergrond stond... ten aanzien van deze mannen daarin meegemengd? Is dat nee. boven ja, er, is eindel, er is eindeloos over gediscussieerd of hier een complottheorie achter zou zitten... Uh, de aanwijzingen daarvoor zijn wat mij betreft nooit heel sterk geweest. Er zijn wel wat aanwijzingen dat er drang gegeven is en dat er gezegd is... Marco, heb jij wel een idee ja, ja, nou, Ik weet, er zijn wat mensen die hebben zich daar wat dieper in, uh, in, in, in zitten vergoeten... in die archiefstukken. Er uh, zijn weinig documenten die daar uitsluitend over geven. Die zijn wel verdwenen duidelijk, Ja, nou ja, wel eens gezegd, in het Koninklijk Huisarchief vind je niks. Maar ja, dat is ook een beetje ironisch bedoeld natuurlijk. Um, het is wel duidelijk dat hij omgekeerd niets heeft gedaan om het te vermijden. Ja, nee, dat, dat is, is wel duidelijk. heel duidelijk. Het kwam er natuurlijk goed uit. Ja. En er was weinig reden om er uh, wat aan te doen. Maar om, om nou te zeggen dat hij het in gang gezet zal hebben... en dat daar sprake is geweest van een heel gericht complot... dat lijkt onwaarschijnlijk. Nee, even... Hij even... heeft alleen op geen enkele manier natuurlijk laten merken... Even dat een, dat een klein het detail. Was. We praten zo dadelijk verder. Maar even een klein detail. Was de prins in Den Haag op, op de 20 augustus? Uh, nou nou niet op het moment zelf, maar wat wel interessant is, er is dus uit onderzoek is gebleken dat in die dagen net voorafgaand aan die aan aan aan die oploop hier van het gauw en die uiteindelijke uh, ja, laat maar zeggen, lynchpartijen voor de deur. Dat er toch wel een aantal hele veel aanstaande figuren in de kring rond de prins. En de prins zelf ook hier rond het Binnenhof uh, is geweest. En ook uh, en contact wel, heeft gehad met wat mensen. En wellicht aanwijzingen. Maar we ik weet niet wat daar gezegd is. Dus, gegeven, dus ja. dat is heel erg. Ik, ik, een, een, jury, een jurist heeft een keer tegen mij gezegd: van, nou, ik zou daar geen zaak op aangaan. Want dat is ook heel erg heersé. Ja, van horen zich. Ik maar gaan we zo dadelijk even over doorpraten. Een holy war was dat van Amy Winehouse. Paul Knevel, uh, ja, het begint mij toch een beetje uh, onaangenaam te worden als ik het zo hoor. Het lijkt bijna wel een, een, een politiek complot toch van uh, de Oranje-partij tegen, hoe, hoe, tegen de, de regentenpartij. Hoe, hoe, hoe werd er door tijdgenoten tegenaan gekeken? Kwam de prins daarmee weg? Jazeker. Uh, kijk, dat, dat is natuurlijk een van de zaken. De meerderheid vond inderdaad dat er ingegrepen moest worden, dat er schuldigen aangewezen moesten worden. En nou, die twee broers. Dat was duidelijk. Die moesten het zijn. En het aardige is, denk ik, ook als je naar kijkt... hoe ze dus vervolgens daar mishandeld zijn... dat daar iets van een koningsmoord in zit. Een waanzinnige grofheid, ja, zelfs voor de, voor de 17e eeuw. Ja, grofheid en tegelijkertijd ook wel weer symboliek. Je draait ze om, je hangt ze aan hun... Voeten, zodat ja. het hier uh, de omgekeerde wereld is geworden. Je snijdt eerst uh, de, de wijsvinger en de ringvinger eraf... waarmee die uh, Johan de Wit ooit het eeuwig edict heeft afgezworen. Ja, je snijdt zijn tong eruit, ja. er zat symboliek achter. Dus het was duidelijk een politieke afrekening. En ik denk dat die politieke afrekening die is niet los te zien is... van nou ja, die enorme spanning, die enorme discussie... die enorme zwartmakerij die er in die maanden vooraf aan is gegaan. En ik denk dat je niet eens een complot nodig hebt... Om uiteindelijk dan een dusdanige psychose bijna te ja. ontwikkelen, en dat het vanzelf gaat. Ja, en daarna is het bergopwaarts gegaan met, met Willem de III, die uiteindelijk nog koning van Engeland is geworden. Je liet net een woord vallen, ik, ik dacht bijna, Paul Knevel, heb ik dat vaker gehoord: demonisering. Ja. Ja, is hier in 2002 ook gebeurd. Toen uh, andere politieke trubbelen hier op een paar honderd meter afstand plaatsvonden rond uh, Pim Fortuyn. Ik ga nog even een sprong maken naar een ruim een eeuw verder, 1780, 84. Toen zat hier ook een hele beroemde vrouw, uh, Marco, in, uh, in de gevangenpoort. Hè? Ja, toen uh, was hier een dame uh, geïnterneerd, zeg maar. Uh, om het toch maar een modern woord te gebruiken: uh, Kaat Mossel. Althans, ik neem aan dat we die kant op gaan. Catharina Mulder heet ja, het. Ja, ja. Nou ja, Mossel. zij had uh, haar nering uh, in de schelpdieren, zou ik maar zeggen. Dus haar bijnaam was Kaat Mossel, of haar, uh, haar roepnaam. En uh, we zitten dan in een tijdsgevricht... waarin weer toch wel wat troebelen spelen hier. Wat politieke uh, onrust is. Uh, weer ook rondom de uh, scharnier van Oranje Prinsgezind versus... Uh, ja, republikeins regentesk, zou ik maar zeggen. Uh -huh. uh, alleen zijn het dan uh, ja, geïnspireerd door Franse ideeën, de, de zogenaamde patriotten. De ideeën komen dan van buiten, maar Paul Knevel, het is weer de regenten versus uh, de partij. Ja, ja de en niet perveraai. alleen de regenten meer. Het ja. aardige van die tijd is dat het een, aan de ene kant een klassiek probleem is. Van heb je een stadhouder nodig of niet... Uh, maar tegelijkertijd er nu grote groepen bij komen die ook zeggen... het wordt nu tijd dat we het, het systeem is echt radicaal ja, veranderen. Ja, ja, en ja, dat ja. er dus nieuwe ideeën komen over hoe wij eigenlijk als bevolking... gerepresenteerd zouden moeten worden in uh, bestuurlijke lichamen. En dat die nou, kaart, die, uh, die vindt, wel, hoe kan een eenvoudige vissersvrouw dat vertegenwoordigen? Uh, ja, dat is... Nou is ja, zij vertegenwoordigt goeie... het tegenovergestelde ook. Zij is uh, een oranje Precies, zij, hoorde tot, uh, tot ja, ja. zij geloofde, zeg maar, om dat woord maar te gebruiken... absoluut in de, in de oranje familie en in de stadhoudelijke macht... Um, ze hoort wat een we, beetje werd gepeupeld, dus weer. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is natuurlijk ook een visvrouw, dus in zekere zin, uh, weliswaar met een belangrijke positie in het Rotterdamse. Maar. Um, om Paul ook nog even aan te vullen... het gaat natuurlijk ook om na twee eeuwen bijna van republiek... En wat we ook dan in die geschiedenis nu de oude republiek noemen... is het niet zo dat die republikeinse staatsvorm op de helling moet... volgens de patriotten. maar het gaat om de invulling daarbinnen. Ja, ja, ja. en hervorming, uh, hervorming, eigenlijk. hervormingen eigenlijk, ja. ja. En, en ook wel... ja je ziet wel een echo uit eerdere uh, stadia van onze geschiedenis. Hè. Je begon eerder al over Olde Barneveld, begin 17e... en dan zie je drie kwart eeuw later met gebroeders de Wit... Wat spelen ook weer toch een, een, een, een strijd om de macht, zeg maar tussen Oranjegezind, Prinsgezind of juist dat laten we zeggen de regent En dat gebeurt op dat moment in de 18e eeuw ook de de weer. De en dan de wordt de... weer die Oranjepartij met het volk op straat gestuurd. Kaat Mossel is daar een voorbeeld van. Ze wordt ervoor gestraft. Ja. Hier geïnterneerd, om het mooie woord te gebruiken. Ja. En Ron Flens, jij staat in haar cel. Ja, en dat is een behoorlijke ruimte. Ik vind het echt een zaaltje bijna. Hoe zag het er hier uit uh, toen Kaat Mossel hier gevangen zat? Dat is nu vrij kaal hè. Dat klopt. Het uh, had niet veel meer meubilair dan er uh, nu staat. Er was wel wat. Er, er zal ook een slaapgelegenheid geweest zijn. Maar uh, verder moeten we ons ook niet te veel luxe voorstellen. Dit is nou echt een zaaltje waar je echt wel, uh, wel twintig stapelbedden in kwijt kan, hè? Dat zou op zich wel kunnen. Uh, hier werden de vrouwen opgesloten die er in het gebouw vast zaten. Maar dat waren er nooit vreselijk veel. Nee, dus Kaat zat hier alleen? Kaat heeft hier, voor zover we weten, grotendeels alleen gezeten. Ja. En uh, wat deed ze dan, zo'n zo dag? Uh, ze zal uh, niet zo heel veel uh, te doen gehad hebben hier. Uh, er gaan wel verhalen dat ze wellicht nog uh, oranje bitter kon bestellen... als er een oranje verjaardag was. Maar verder uh, weinig te doen, misschien brieven schrijven. Ze was eigenlijk politieke gevangen, hè, want ze was uh, oranje gezind. Dat, dat, dat kon niet, of ze had een te grote mond. Ze werd niet gemarteld beneden? Nee, er zijn geen uh, berichten bekend van, uh, van martelingen. Maar ze zat het bestuur wel in de weg. Ze kon wel een beetje naar buiten kijken, want uh, je kijkt hier uit. Je kan net het uh, Tweede Kamergebouw niet zien. Maar wat, wat was hier toen te zien in het uh, eind 18e eeuw? Uh, dit was een, een smal straatje waar uh, wat afgesloten werd door de poort. Uh, er zal flink wat uh, verkeer onderdoor gegaan zijn naar het grafelijke Hof. En wellicht wat, uh, wat aanhangers van, uh, van Kaat. Ja. Uh, hier ook weer zo'n uh, wc'tje in een soort nis in de muur. Dat klopt, dat was het enkele toilet wat hier uh, aanwezig was. Ja. Het secret. Geen open haard. Het is hier nu ook heel koud. Dat was toen ook zo? Ja, dat was ijzig koud. Ja. Dat is ook een straf dan waarschijnlijk, hè? Dat is geen pretje, inderdaad. Dat klopt. Nee. En kreeg ze hier goed te eten, weet u dat? Uh, ze zal redelijk goed verzorgd uh, geweest zijn. Maar uh, we moeten ons niet te veel luxe voorstellen. Niet zoals bij uh, Cornelis. Nee. Nou, dat was dus een beetje het sobere uh, gevangenisleven van Kaat Mossel. Maar ze heeft hier echt gezeten, Marco van Balen... conservator, zeg ik nog maar, van het uh, museum De Gevangenpoort. Uh, is... ik, ik kijk steeds zo langs jou naar de gebouwen van de Tweede Kamer... en ik voel ja. steeds die, die, uh, ja, dat samenvallen van de politiek... en de onrust die erbij hoort en de troebelen die uh, ja. symbool waren in deze gevangenis. Uh, doen jullie daar iets mee als museum? Ja, dat doen we wel wat mee, ja. um... Onder andere middels vreek die je net hoorde. En nog wat collega's van hem die hier de mensen rondleiden. Want het is een, een, een middeleeuws, grotendeels middeleeuws, maar ook 17, 18 eerst monument. Dat betekent dat we dus geen hedendaagse voorziening hebben. Dus de bezoekers die hier komen, die worden allemaal aan de hand eigenlijk genomen en rondgeleid. Dat mag ook niet anders van de brandweer, want we hebben geen nooduitgangen. Mm -hmm. Dus uh, de beleving nu van dit gebouw is deels de historische sensatie van de ruimte zelf. En de verhalen die je dus door een levend persoon worden verteld. Um, Soms in alle gruwelijkheid. Ja, als je, naar nou ja, je, je roept maar, zou je kunnen zeggen. He, je kunt ja. het zo gruwelijk maken als je wilt. Want sommige dingen zijn je niet voor te stellen wat hier gebeurd is met mensen. Dat, dat wil ik toch wel benadrukken. Het, het, het waren natuurlijk andere tijden. Maar er zijn ook echt hele gruwelijke dingen gebeurd met mensen. Um, in de toekomst uh, wil het museum dat anders gaan doen. Uh, het oude deel waar, waar, waar nu ook uh, uh, de dus collega rondloopt met, met Freek. Het cellencomplex. Dat blijft eigenlijk, we noemen dat het, het koude deel. Dat blijft mm -hmm. begeleid bezoek met rondleidingen. En de ruimte waar wij nu zitten en de ruimtes, belendende ruimtes die we straks de warme route noemen, daar zullen mensen straks los mogen rondlopen. Nu komt hier eigenlijk een. wat zal daar dan te zien zijn? Nou daar willen we toch het verhaal vertellen van het gebouw en zijn functie. Dus uh, zowel zeg maar, bouwkundig als ook gewoon het functioneren van het gevangenpoortcomplex binnen de, de, de, het hofgebied. En uh, ook iets vertellen over de mensen die hier gezeten hebben... aan de hand van onze collectie, die eigenlijk in die koude ruimtes niet getoond maar kunnen worden. Maar je moet worden. het toch samen zien om dat hele ja, beeld ja, te natuurlijk. krijgen. Laatste vraag, Paul Knevel, een overrolvraag. En ik weet dat het een godsvermogelijke vraag is, ik doe het toch. Ik heb het gevoel dat er een lijn loopt door al die eeuwen... met die politieke kopstukken die steeds vast zaten en wat er nu gebeurt. Niet letterlijk, maar tot aan de tijd van fortuin, demonisering. Je noemde zelf. Is er een lijn aan te geven <laughs> vanuit dit gebouw... Vanu vanuit dit gebouw. Nou, de, de, ik, ik weet niet, de, het wordt veel ingewikkelder als je de 19e en 20e eeuw neemt, omdat dan dit gebouw zijn functie verliest en dus niet meer de, hetzelfde verhaal kan vertellen. Ik denk dat je voor die vroege tijd eh, wel een fantastisch verhaal hebt, waarbij je en ja, kijk, de minister heeft helaas besloten dat we naar Arnhem gaan met het Nationaal Historisch Museum, maar het Nationaal Historisch Museum had natuurlijk gewoon hier midden in Den Haag moeten staan. Ja, dat is een kunstig. Rond het, kunstig, het binnenhof he? en ja. dan had je, als je dat binnenhof erbij neemt, had je het verhaal tot nu kunnen voortvertellen. Ja, want het is een je... kunstoplossing en hier ja, is het allemaal. Het is hier. Je hebt het hier allemaal bij de hand. Je kan mm. hier fantastische wandeling maken. Je kan historische gebouwen bezoeken. En als die historische gebouwen allemaal warm worden aangekleed... dan wordt het volgens mij een fantastisch Nationaal Historisch Museum hier. De geschiedenis is hier inderdaad maximaal aanwezig in deze gevangenpoort. Uh, Paul Knevel, historicus en Marco van Baalen, de conservator van dit museum... reuze bedankt voor jullie toelichting. Al dus Ben Kolster in het programma Verre Verwanten, die zijn gasten bedankt. De rondleiding door Museum De Gevangenpoort werd verzorgd door Ron Flens... die levendig verslag deed van hetgeen hij daar tegenkwam... waaronder al die afschrikwekkende martelwerktuigen. Daarmee werd ook Cornelis de Wit door de beul bewerkt... om hem tot een bekentenis te dwingen. De gebroeders de Wit werden op 20 augustus 1672 vermoord... Maar wie zat er nou werkelijk achter die moord? Laura Stek en Jos Palm gingen er naar aanleiding van een bericht... in het NOS-journaal achteraan. Maar nu eerst een fragment uit het NOS-journaal van afgelopen week. De moord op de gebroeders De Wit is opgelost. Dan hebben we het over een moord 341 jaar geleden, in 1672. Het rampjaar. Jarenlang werd gedacht dat het oranje gezinde Haagse gepeupel... achter de lynchpartij zat... Maar historicus Ronald Prudom van Rijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zat er echt achter? Ja, wie zat er echt achter? Het was de Haagse Schutterij en dat uh, was een soort gewapende burgerwacht. En die hebben uh, eigenlijk uh, de hele dag hebben ze de gevangenpoort uh, belegerd. En aan het einde van de dag hebben ze de gebroeders weer naar buiten gestreept. En ze hebben de gewone bevolking heel duidelijk op een afstand gehouden. En pas toen ze de moord hadden gepleegd en toen ze waren weggetrokken... toen heeft de gewone bevolking, het gauw zoals dat vroeger werd genoemd... heeft de gelegenheid gekregen om de lijken... Stukken te snijden. En hoe bent u er nou achter gekomen wie daar eigenlijk achter die moord zat? Ik ben in de Haagse archieven gedoken, want niemand had ooit naar de namen van die moordenaars gekeken. En toen kwam ik er dus achter dat uh, twee familie van elkaar waren. De derde was een zwager en uh, die werd in de 17e eeuw Beenhakker genoemd. Nou, dat is al natuurlijk heel geschikt, iemand om zo'n moord uh, <lacht> te plegen. Ja. Die kon met het mes kon in zo uh, om zo'n verschrikkelijke moord uh, begaan. Ja, de moord op de Gebroeders de Wit was deze week groot nieuws. Niet het gepeupel zou ze hebben gelincht. nee, de moord was een beraamde misdaad. Even de voorgeschiedenis. We hebben het over het rampjaar 1672. Het land was radeloos, reddeloos en redeloos. En de gebroeders de Wit werden verantwoordelijk gehouden voor alle ellende. Met hun compromissenpolitiek hadden zij de Franse koning en andere vijanden van het vaderland niet weten tegen te houden. Integendeel, de zonnekoning had Holland bijna overgenomen. En op 20 augustus 1672 krijgen, ze, krijgen de gebroeders de rekening. Ze worden in Hartje Den Haag uit de gevangenpoort gesleurd en vermoord. Tot, tot op Heden was de dubbelmoord een cold case, maar nu is alles opgelost. Historicus Ronald Prudom van Rijn schreef er een boek over... moordenaars van Jan de Wit en we hebben hem aan de telefoon. Ja, goedemorgen, no goedemorgen. Ronald Prudom van Rijn. Ja, gefeliciteerd vooral, maar op de eerste plaats met al die aandacht. Maar even heel kort, um, dat het uh, gepeupel het gedaan heeft... en dat dat niet zo is, dat het gepeupel het niet gedaan heeft... dat was toch eigenlijk al heel, een hele tijd bekend. Het nieuws wordt zoiets natuurlijk altijd heel kort gebracht... maar uh, je moet even precies gaan kijken naar wie bijvoorbeeld uh, Johan de Wit heeft vermoord. Dat zijn drie mensen geweest. En uh, twee van die mensen waren zelfs niet eens schutter van uh, de havenschutterij... maar dat waren uh, ten eerste een luitenant d'Azé... die uh, familielid was van de tweede moordenaar en dat was wel een schutter. Hij was een zwager, hij was getrouwd met uh, de zuster van die tweede moordenaar. En de derde man, die zwager... De Stoffel de heette die. Die was helemaal in ook. Ja, en, en dat, dat is dus wat je hebt gevonden. Maar uh, je zegt, ik heb nu de cold case heb ik opgelost. Uh, voor het eerst is met naam en toenaam zijn de moordenaars nu bekend. Ja. ja. Nou moet, een, je uh, horen, ja. moet je horen, ik heb hier voor me liggen het boek van Luc Pannhuizen uh, over de gebroeders de wit, uh, de, de waarde, vrijheid, de dubbelbiografie. Ja. En daar lees ik toch... Uh, in alle eerlijkheid, precies dezelfde namen die nu uh, in jouw boek uh, te vinden zijn. Namelijk. Ja, maar je, de, je nee, nee laat me even, even ja? verder gaan. Okay. De, de vier moordenaars worden daar ook met naam en toenaam genoemd. Dus hoe nieuw, had je dat boek over het hoofd gezien? Zeker niet, hè. Er staat heel uitvoerig vermeld in het, uh, in het noodapparaat bij het boek. Uh, ik geloof zelfs niet eens dat echt alle namen van die moordenaars uh, daarin vermeld staan hoor. Dat zou misschien een enkele naam, uh, Maarten van Falen. Dan zal er ook nog Jan van Valen staan, want uh, zo staat zijn naam altijd opgenomen in de oude lijsten. Maar uh, ik ben natuurlijk voor het eerst aan gaan kijken in de notariële archief in Den Haag, van uh, wat waren de achtergronden van die mensen. Ja. Nee, dat begrijp ik. Dat ook ook... Ja. Ik, denk, ik denk dat dat ook de waarde van je boek is, maar de sportiviteit van geschiedschrijvers onder elkaar zou toch misschien vereisen, nee, of vereisen, maar het zou aardig zijn als je zegt, nou, ik was niet de eerste, maar ik ben de eerste die er echt meer werk van gemaakt heeft. Nou, kijk, in het journaal wordt er altijd een kort itemtje van gemaakt. En uh, ja, ja in steekt natuurlijk ja, ook op het onderwerp. Maar ik ben niet degene geweest, en ook de journalisten waren niet degene die zeiden: niemand heeft ooit naar de namen van de moordenaars gekeken, tot op heden. Uh, dat hoorde ik jou toch echt net zeggen in het fragment? Ja, dat, dat klopt ook. Ja. Want niemand is in de archieven gedoken om naar de achtergronden van die moordenaars te kijken. Uh, maar Luc Panners heeft ook niet in die archieven gekeken, wou je zeggen. Nee, nou ja de naam Jan van Valen klopt natuurlijk ook niet. Hè? Ja, ja. Maar die andere nou, naam had hij toch, hem, nou, Die het had andere, naam, andere man. Maar die andere naam heeft hij toch echt wel gezien, hè? Nee, die naam van ja, Christoffel komt in zijn boek goed. niet voor. Hè? Dus uh, Pieter Verhagen ook niet. Ja. Dus dat dus lijkt me een beetje beperkt dan toch. Ja, ja. Want de eerste naam, Jan van Valen, ook niet klopt. Oh, ja. Goed, maar alle andere namen van de moordenaars... dat groepje middenstanders en schutters, dat staat er allemaal in. Maar goed, laat nee, hoor, we zeg maar laten we het over de inzet van je boek hebben. Ja. Uh, je had namelijk Donkerbruin vermoeden... dat de oranjeprins Willem III achter die moord zat. Uh, dat... Andere historici hebben tot nu toe gezegd, nou, dat zou zomaar kunnen. Maar het bewijs ervoor is tot nu toe nergens gevonden. Heb, heb jij nieuwe bewijzen gevonden dat, dat, het, dat het echt actieve medeplichtigheid is van uh, onze prins? Nou, een paar dagen voor de moord op 17 augustus is er een bijeenkomst geweest... van uh, comploteurs die op de achtergrond een grote rol hebben gespeeld. Bekenden van uh, Willem III, twee mensen uit een, uh, een bastardtak van Oranje, Zoodijk en Zuiderstein... Cornelis Tromp, en bij die bijeenkomst is uh, Willem III de aanwezig geweest, volgens de verhalen. Hè, dan wordt er altijd gezegd, ja, je hebt er natuurlijk dan helemaal geen bewijs voor. Dus ben ik uh, in het kerkhuisarchief nog eens gaan zoeken. En uh, ja, de archief van Willem III de levert dan niets op. Maar als je gaat kijken in het archief van uh, zijn neef, uh, van het Staanse leger, uh, Johan Maurits, bekend van het Mauritshuis in Den Haag. Dan vind je daar ineens een brief van, uh, van Willem III, de geschreven vanuit Den Haag. De vroege ochtenduren van 18 augustus. En daar vraagt hij in het Frans aan Johan Maurits. Uh, of hij uh, naar het legerkamp in uh, Alfa aan de Rijn wil komen. Johan Maurits is zelf dan in het legerkamp in Muiden. En hij zegt. Ik heb je heel belangrijke zaken mee te delen. En staat er ook wat die belangrijke zaken zijn? Dat staat er niet bij. En jij vermoedt. Ah ja, en wat vermoedt jij hij dan? Als je ja, in, in de nachtelijke uren na zo'n bijeenkomst zo'n brief gaat schrijven. dan? Uh, ja, maar wat zou erin hebben kunnen staan? Wat is je vermoeden? Ja, nou ja, hij zal natuurlijk iets hebben meegedeeld over wat hij die, uh, die avond heeft besproken met die uh, comploteurs. Ja, en de die, inhoud daarvan, die weet je dan natuurlijk dus niet. Dus de, deze modus is een schakel in het mogelijke complot? Een schakel, ja. ja, ja. En uh, een schakel in het complot, wat via Willem... Is het nou zo dat in jouw theorie is Willem III staat bovenaan dat complot? En dan vandaar, het zijpelt het naar nou onderen tot het bij de nou, middenstanders dat, dat en dat de schitterijs? Dan, dat is goed. Nee, ik denk dat Willem III gewoon van de, van de comploteurs heeft gehoord wat zij van plan waren. Ja, dat blijft natuurlijk altijd speculeren ook. Uh, maar die dus hij heeft niet... hoeven natuurlijk ook niet e echt helemaal in detail te hebben uitgelegd We gaan uh, 20 augustus uh, dat en dat doen. Maar we kunnen alvast eerste plannen hebben ontvouwd. En uh, hoe het dan op 20 augustus is gelopen, dat kan natuurlijk ook uh, van uur tot uur nog zijn bijgesteld. Ja, ja Maar hij is dus niet de instigator? Dat, dat uh, Willem III der nee, is dat, niet, niet de, de, de, het, het brein achter dat, de moord? Niet. Is niet het brein achter de moord? Nee. Akkoord. Dus er is een samenzwering van Oranje gezinden. met aan de top deze Maurits. en ook de, de veelgenoemde veel Cornelis Tromp. Ja, en Oudijk en Zuidestein, hè, die zijn ja. natuurlijk wel heel belangrijk ook. Ja, ja. En deze heren hebben de, de schutterij en een aantal middenstanders zover weten te krijgen. om het op 20 ja. augustus ja. ook werkelijk te doen. Dat zie je ook achteraf, uh, want ze krijgen ook allemaal beloningen uitgedeeld. van Cornelis Tromp, Johan Maurits. En natuurlijk ook Willem de Derde die, uh, geeft jaargelden achteraf aan uh, belangrijke deelnemers aan de moord. Maar ik, ik denk dat je niet moet, uh, ervan uit moet gaan dat, dat Willem de Derde dan uh, toch een soort uh, meesterbrein op de achtergrond is geweest. Dat, uh, daar heeft hij ook helemaal de tijd niet voor gehad om uh, dat te gaan uh, uitdenken. En dus, maar is het nou zo dat jij zegt, nou, na mijn onderzoek kunnen we uitsluiten dat Willem de Derde het brein erachter is? Of moet dat deurtje toch open blijven? Nee, dat ik kan niet uitsluiten wat betreft Willem der derde, omdat we natuurlijk uh, veel te weinig uh, schriftelijke bronnen hebben. Uh, voor zover die er geweest zullen zijn... zullen die ook allemaal wel uh, vernietigd zijn. Die zijn gewoon in de open haard gegooid. Goed. Dus de naam van de Oranjes blijft nog... Uh, er komt geen nieuws met bij. Uh, Ronald Prudom van Rijnen, bedankt voor je toelichting. Het boek heet, heet dus Moordenaars van Jan de Wit... en is uitgekomen bij de Arbeiderspers. Al dus Jos Palm in een fragment uit OVT... eerder uitgezonden in maart van dit jaar. Het was op... 20 augustus 1672, dat de gebroeders De Wit werden vermoord. Voorwoord de aanleiding om in dit uur die bijzondere aflevering van Verre Verwanten vanuit het Museum de Gevangenpoort aan u te laten horen. En deze actualiteit daar nog even aan toe te voegen. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. Via de podcast kunt u eventueel onze uitzendingen terugluisteren. Dat is vpro.nl slash woord je podcast. En via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Daar kunt u het ook opnieuw beluisteren. Let trouwens even op. Er staat op die Facebookpagina ook nog een prijsvraag... die we twee weken geleden gestart zijn. Daar kun je nog aan meedoen tot en met vandaag. Het is maar een tip. En ja, J.J. Kale. Hij is er niet meer. Hij werd geboren als John Weldon Kale in 1938. En vorige maand overleed hij op 74-jarige leeftijd. De held van onze technicus van vannacht, Anne Wakema, Een van de groten volgens hem. Groots en toch bescheiden. Soft summer breeze makes me think of my baby. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you're sweet. get back to Dang. J.J. Cale. Hij is er niet meer. Maar wat een mooie muziek heeft hij nagelaten. We ronden af. Woord is weer klaar voor deze week. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan bij vpro.nl slash woord. Onderstreep je podcast. Of u kunt dat doen via de links op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. Dus nog even op een rijtje. Vpro.nl slash woord. Onderstreep je podcast. Of facebook.com slash woord.nl. Trouwens, via die Facebookpagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u mailen naar woord.wpro.nl. Of u schrijft naar WPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Woord wordt gemaakt door Geert-Jan Stringholt, Nienke Vijs en Tom Klaassen. Die is even lekker op vakantie. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek vannacht was in handen van Anne Bakema. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Jeroen Wollaars... met het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Dag. Piero Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer. Dit is Radio 1.